Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail is begonnen met het herstel van het spoor bij Dalfsen. De vier delen van de trein die daar gisteren op een hoogwerker botste zijn afgevoerd. Ze zijn op diepladers getakeld en ze worden in een depot onderzocht. Door de botsing zijn de rails, de bovenleiding en de spoorapparatuur flink beschadigd. ProRail verwacht dat de werkzaamheden een paar dagen zullen duren. Het onderzoek van ProRail blijkt dat de overweg waar het ongeluk gebeurde naar behoren functioneerde. Intussen is ook het onderzoek naar de oorzaak van de botsing begonnen. Dat wordt uitgevoerd door de politie, ProRail, Arriva, de Onderzoeksraad voor Veiligheid en de Inspectie Leefomgeving en Transport. Bij de grens tussen Duitsland en Zwitserland is een Nederlander aangehouden met 60 kilo harddrugs in zijn auto. Hij wilde bij een grensovergang bij Constans naar Zwitserland reizen. Een speurhond van de douane ontdekte de drugs. De vangst bestond uit amfetamine, crystal meth en zo'n 150.000 ecstasypillen. Een paar uur later hield de Nederlandse politie ook een handlanger van de man aan. Tegen een prominent lid van de Amsterdamse afdeling van de motorclub No Surrender is drie jaar cel geëist. Volgens het OM heeft Mike H. als eigenaar van een incassobureau mensen afgeperst... Met dat bureau inde hij schulden namens opdrachtgevers uit de vastgoedwereld. En daarbij ging H volgens het OM uiterst intimiderend te werk. Hij stuurde bijvoorbeeld foto's van de brievenbus of de auto van de schuldenaar. Zijn advocaat vraagt vrijspraak omdat er nergens een concrete dreiging met geweld zou zijn geweest. De medewerkers van een thuiszorgorganisatie houden sinds vanmiddag het stadhuis van Apeldoorn bezet. De thuishulpen van organisatie Verian willen dat de gemeente ervoor zorgt dat ze in dienst kunnen blijven van hun werkgever. De actie wordt gesteund door de vakbond FNV. Virian heeft net als branchegenoot TSN grote financiële problemen. Vorige maand vroeg Virian het ontslag aan van ruim 500 medewerkers. De thuiszorgorganisatie zegt dat de gemeente te weinig wil betalen voor de hulp in de huishouding. Daardoor kan Virian de salarissen niet meer betalen. Apeldoorn wil met een nieuwe zorgaanbieder in zee, maar volgens de FNV biedt die slechte arbeidsvoorwaarden. Het weer. Vannacht een bui.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 ZFM Beatmasters, ja, het laatste uurtje van deze woensdag 24 februari. En wij beginnen gewoon met Marco Borsato. Waarom? Een beetje Nederlands, maar ook wel een keer. En het is weer een soort uh, ZFM Beatmasters met een twist. Dit is Marco Borsato, de bestemming hier live op ZFM.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 De bestemming. En eh... Uh, om een beetje in de stemming te komen, gaan wij gewoon lekker verder met... Uh, hoe noemen we die vandaag? Ja, Calvin Harris. Summer.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 Er niet meer vanaf. Ja, nou ja, het is even belangrijk, hè? Ja, het is even belangrijk. Voor wat ben je nou weer mee bezig? Zakelijk. Oké, okay, nou dan doe misschien dit. Dan kun je maar gewoon gelijk aankondigen. Andere hazes met uh, Ik leef mijn eigen leven. En als je het niet doet, heb je pech, want ik doe het wel. Haha. <laughs> 50 minuten van Beatmaster's met een twist. En dan zijn we er weer klaar mee. En de volgende week gaan we wat leuks doen. Maar daarover uh, straks meer <laughs> nee, ja, straks. Kan straks, kan straks Andra Azzes. Ik leef mijn eigen leven. Ik sluit mijn ogen en denk na. En alles gaat dan door me heen. Dan zie ik heel mijn leven. Ik heb veel genoten. Maar ook heel veel gehuild. Maar dat zal me echt nooit spijten. Ik was al bij drank. En vrienden om me heen.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 Maar toch bleef je maar lachen Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt Het waren mooie jaren Want wat ik deed, nooit deed ik niemand kwaad ermee Het is mijn eigen leven Begrijp ook niet wat een ander zich zo druk om maken Leven. Maak nooit ruzie. Laat mij nu toch met rust. Ik leef mijn leven zoals ik dat. Oh. Ik kijk nu terug en toch heb ik geen spijt.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 We'll Dan uh, heb je nu Adel met uh, When We Were Young. When We Were Young. We <laughs> When We Were Young. <laughs> <laughs> ja, ik zag hem even niet. Als <laughs> Dit is Adel, in ieder geval. When We are Young. Everybody loves the things you do. From the way you talk. To the way you move.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 Verder met uh, Afici voor de Better Day. Hier live op ZFM. 106.9 zich kanaal 40 wwwzfm live.nl. Dit is ZFM Beatmasters met een twist. Ik zie je de day hier live ZFM Beachmasters met een twist. Ik vind het wel leuker met die twist. Gaan we die erin houden? Mm, ja. Dat is dan voor het uh, uurtje van 8 tot 9. Dat is dan met een twist. Oké. Okay, en dan, maar... dan van 6 tot 8 is gewoon ZFM Beachmasters ja? En daarna ZFM maar, Beachmasters met een maar twist. Maar hoe gaat die twist dan? Linksom of rechtsom? Nou oké, okay, ik ga links en de komen komt elkaar tegen bij ZFM Beachmasters. Mm, ja. Je snapt het niet. Nee, maar dat zou het komen. Hé, <laughs> hey, ja, wij gaan gewoon lekker verder met. Ja, uh, yeah, Terry Cruise ja uh, yeah. booty bounce en tuiana Moe. ja ik kan het niet meer uitspreken een booty bounce live ZFM beatmasters ja, met ja. een twist <laughs> je, je snapt het niet vanaf de zege nee ja ja je <laughs> booty bounce And round and round, I'm looking We gaan 4 op 7 met een Met een twiske links en rechts komen we uit in de midden. Van 8 tot 9. Kijk. Het is 2 voor half. 2 voor half? Ja, ja. Het is weer tijd. Hey, uh, ik heb het weer voor jou van Metro Groep. Het weer van Metro Groep voor de avond, morgen en overmorgen. Vanavond en vannacht, vooral in de kustprovincies Winterse buien. Op uitgebreide schaal lichte vorst. Morgen opnieuw aan de kust een winterse bui. In de middag ook. Ook in het binnenland. Tussendoor zon en het wordt 6 graden. Huh? Oh, vrijdag, meer bewolking. Nog steeds kans op een winterse bui. Maximum rond de 5 graden. En zal ik je wat leuks vertellen? Ik was halverwege en hij begon uh, te verversen. Ja? ja, dat staat er ook. hè? Ja, de, om de 60 seconden. Dus toen ja. werd, werd het opeens veranderd. Dus je moet snel als 60 seconden doen. Nou ja, maar was. ik had nog maar 10. Maar dat doet er niet toe. Hey, uh, ik heb voor jou ook het verkeer. Het verkeer, ja. Hey, op de A16 Breda Rotterdam, 6 minuten vertraging. Net waren het de 62. Op. Tussen Graafsendaansdeel en Dordrecht, De weg is weer vrijgemaakt, dus uh, duurt niet lang meer. Op de A29 Rotterdam-Bergen op Zoom, 6 minuten vertraging tussen Numansdorp en Haringvlietbrug. En op de A67 of 76 Geerlen-Heerlen, 26 minuten vertraging tussen knooppunt Kinderberg en Simpelveld. Waarom? Een gekomen vrachtwagen. En uh, de heer Vossen uh, van vandaag heeft voor jou een mopske. Ja, ja. En die mopske die begint zo. Ja, een bootje. Op uh, tweede pinkste dag, uh, wilde de dokter van het dorpje Lenten met zijn boot een tochtje maken. Hij liep van de stijger van, van de jachthaven en wat denk je? Zijn boot was weg. Hij ging eerst aan de havenmeester vragen of er iets was. Maar die had niets gezien. Daarom ging hij naar de politie om te zeggen dat zijn bootje was gestolen. Een dag later belde de havenmeester op. De boot was weer terug. De dokter was natuurlijk blij en ging meteen naar de jachthaven toe. De boot lag keurig aan de steiger. <laughs> Oké, okay, lag... ik pak hem even, even over. De boot lag keurig aan de steiger. Bij het stuurwiel lag een envelop met daarin een briefje. Beste eigenaar, ik wilde gisteren een stukje varen, maar kon nergens een boot huren. Daarom heb ik uw boot geleend. Het spijt me heel erg. Om het goed te maken, geef ik u twee kaartjes voor een concert komende zondag. Ik hoop dat u, muzie van... Hoop dat u van muziek houdt. Die zondag ging de dokter met zijn vrouw naar het concert. De muziek was prachtig, maar toen de dokter thuis kwam, was zijn huis helemaal leeggeroofd. Op de vensterbank lag een briefje. Daarop stond... En? Hoe was het concert? Ah ah ah Ik vind hem eigenlijk niet zo grappig. Maar dan nee, ik uit. ook niet. Ik snap hey, het. Uh, wij zo. gaan door met Brawl Style. And uh, Brandon had lies to our truth. You upset the film. Your smile it is so fake. The love you imitate. Your mispresented heart got me fooled for a day. Your truthful sounding lies. Your solid alibis. The artificial tears rolling down. the <laughs> En dit was uh, de mooie single uh, Lease or Truth. En uh, ik heb van mijn collega Ivan Vossen... dat is het uh, plaatje van de week vandaag. Ja. En uh, hij heeft uitgekozen. Tino, Martin, jij liet mij vallen, maar waarom? Ik zag je daar lopen, jij was alleen. Jouw trots was niet meer jouw ding. Mijn mond viel open, ik voelde meteen... dat het niet goed met je ging.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 Zo uitgekied zei hij die woorden dat je meer had verdiend. Jij me vallen van meer van het leven, maar zie je daar nu staan? Maakt het me boos dat je niet voor me koos. Dacht er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 Me daar zat je niet bij, zonneblikken oplozen. Zo uitgekiend, zei hij die woorden dat je meer had verdiend. Wie jij lieve vallen, wou meer van het leven. Maar zie ik het daar. En uh, Iron, uh, ik laat jou nooit vallen. Nee, ik jou ook niet, Jonas. Nou, dat, dat, we, we, we, we zijn gewoon ervoor gemaakt. Nou, dat klinkt vreemd, maar ja, oké. Okay. Nou ja, Dank ik ben het toch ooit gemaakt, ja. ja, ja. <laughs> hoe, hoe, hoe je het bent of keert, maar... Ik ben gemaakt met spijkers en schroeven en een uh, Trespa-plaatje. is oh. uit. We gaan door met Maan. Perfect World. Winner Holland 2015 2016. Powered bij. Hardwell. The darkness from is mine. Hold on till the morning light. It's not too late, not too. Late. ZANG Perfect World bij ZFM Beatmaster! The light. En wij gaan lekker verder. Not too late, not too late. Mijn Silver Lining: First Age Kick hier live op ZFM. En uh, ja, we zitten er bijna op. Nog 19 minuten op de klok. Ion ja. is moe, ik ben moe. Let's go!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 naar jij in de studio wil, stuur het even door ZFM Beachmaster, daar staat op je gmo.com of gewoon even via Facebook, ZFM Beachmasters. Dit is uh... DJ Zanger, Clown Maakt niet uit, stuur het gewoon even door en wie weet zit hij wel in de studio en ben jij erbij Dit, Dit is J Hardway it. Electric Elephants, live op ZFM En uh, volgens we het ook zeggen, dus uh, ga ah, je ja. gaan, zeg het nog maar een keer Dit is uh, J Hartway. Uh, Hardway met uh, Electric Elephants Kijk maar aan, zo van wat de fuck doet hij? Dit is radio jongen. Leer het maar. het laatste kwartier zetten we een beatmaster vergetwist En daarna hebben we een uurtje, boppie, non-stoppie En daarna gaan we verder met Charles Duik, dus even goed Nogmaals, Jay Harker weer, go Elephant Zijn jullie er klaar? Ik wel, let's go! Electric elephant, and uh, rehab, Chira, get it up get up, get up. You better get up You're so close to the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 Zo. Get up, get up, get up. Toch? Ketchup. Ketchup? Ja, ketchup. Ketchup. Ke Ke oh. Nou. <laughs> oh, lekker op. met nee, een beetje ketchup en een beetje mayo. Nee, en dan... tosti. Uh, uh, tosti met mayo? Die heb ik uh, vandaag in een minuut nog op, op in. niet. Nee, <laughs> nee serieus. Tosti met mayo? <laughs> nee, met ketchup. Of met pindasaus is ook lekker. We gaan gewoon een radio-uitzending maken over eten. Uh, ehm, kijk. <laughs> okay, even kijken. Moet even <laughs> Nou, hier heb je jouw Broken Arrows. Hij gaat even verder dromen over de toast die met Mayo ketchup innaamt. Is Affici, Broken Arrows.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 Last five I've seen the darkness in the light the kind of blue that leaves you lost and blind Why? See the hope in your heart De Broken Arrows. Is je arrow gebroken? Nee. nee. Kom door die tosti. Oh. Met, met, met, met, met, met ketchup. Met ketchup? Ja. Oké. Okay. Of pindasaus. Of mayo. <laughs> nee. Meneer Vossen, ik wil u een mededeling geven. Oh. Ja, en is geen leuke mededeling? Ja, ik wil ook een mededeling uh, geven. Jij ja, eerst dan ik. Bijna afgelopen. Ja, ik heb precies dezelfde. Je hoort hem al. Je weet wat dit betekent. Wat hebben we gedaan vandaag? Muziek, muziek. Geschaatst. Oh? <laughs> ik heb vandaag geschaast. Geen hokje. Oké, okay, nou. <laughs> hey, uh, bedankt voor het luisteren naar uh, ZF Beachmasters. Van uh, aflevering 8 woensdag 24 februari van 6 tot 9. En Jonas, jij ook bedankt. Ja, Iron, hartelijk bedankt. Ja. En uh, volgende week gaan we er weer een feestje van knallen. Gok ik. Komt allemaal goed. Hey, uh, mocht jij uh, trouwens vrijwilliger worden bij de in Haarlem? Geef het even op via de site www.bevrijdingspophalen.nl Word vrijwilliger, ze zoeken nog veel mensen. En uh, dankjewel, goede week, fijn weekend alvast. Ja. En ik uh, spreek jou volgende week. Is goed. Groetjes. Hoi, hoi, hoi.